Ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS op 3. In de Gazastrook zijn de allereerste hulpgoederen afgeleverd... die via een tijdelijke havengebied zijn binnengekomen. De noodhaven is de afgelopen weken aangelegd door het Amerikaanse leger. De hulp die via zee binnenkomt is wel maar een schijntje... vergeleken met wat de bevolking echt nodig heeft, zegt correspondent Nasra Habiballa. Want via land, de meest efficiënte route, komt nog steeds te weinig noodhulp binnen... Um, en ook zijn er problemen als het gaat om de distributie van de noodhulp vanuit die pier. Want er is een grote korte aan brandstof in Gaza. En zonder brandstof ja, kunnen die hulpgoederen dus niet door Gaza verspreid worden. Verwacht wordt dat er dagelijks zo'n 150 vrachtwagens via de pier Gaza kunnen binnenrijden. Twee gebouwen van de Universiteit Leiden zijn vanochtend bezet... door pro-Palestijnse demonstranten. Gisteren werd ook al een pand van die Unie bezet in Den Haag. De demonstranten willen net zoals bij iedere acties op andere plekken in het land... dat de Universiteit van Leiden geen zaken meer doet met Israëlische onderwijsinstellingen. De colleges zijn verplaatst en gaan wel gewoon door. Een deel van Schiedam kan eventjes geen koffie zetten of de telefoon opladen. Honderden huizen zitten daar zonder stroom... omdat een transformatorhuis is geplunderd door koperdieven... Het strandbedrijf is de bol nu aan het oplappen, maar dat gaat nog wel een paar uur duren. De dief of dieven hebben geluk gehad dat ze niet zijn geëlektrocuteerd. Het is levensgevaarlijk, zegt het bedrijf. En er was een hoop gedoe, maar ze zijn er nu eindelijk met elkaar uitgekomen. Het gaat over dit nummer in de muziekwereld van J en Ty Dolla Zijn. <middels> Ja, ze werden aangeklaagd omdat er in het begin een stukje van het liedje I Feel Love zit van Donna Summer. En dat hadden ze gebruikt zonder toestemming. Dat vonden de nabestaanden van Summer natuurlijk niet oké. Okay. Volgens een muziekblad zijn de twee er nu wel uitgekomen met een schikking. Waarschijnlijk is er een smak geld betaald, maar hoeveel dat weten we niet.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 Zin in Zandvoort yes! is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Welkom bij het ZFM Radioprogramma. Morgen is het weekend. Ik ken, ik ken. Het is al laat, maar ik kan wel komen. Wat ik in je ogen zie Doet mij verdriet Dus stil maar lief Als de wind Dit was Jaap Reesma, met alles komt goed. Nee, je zou toch dus, Bouwde aan de groot draaien? Ja, maar we hebben Simone. Hè? En oh, dit was Een ja. bezoek van Simone. Het hele schema wordt echt overhoop geworden. Het ja, is, het is ja, het is totaal chaos zonder voorbereiding. Zonder. We Hebben ook geen vergadering gehad van tevoren? Nee, nee, ik heb een ja, beetje, nee. nee. nee we hebben heel in? even gebeld, ik heb geen uh, brief gestuurd. Nee. nee, nee. <laughs> geen vragen afgesproken? Nee, niet echt helemaal. Nee, nee. nee, nee. nee ik denk, jij weet al wat van mijn verleden. Dus ik dacht, ja, ja, ja. dat kan positief of negatief uitpakken natuurlijk. Ja. Ja, ja, je moet het maar afwachten. Dat is afwachten, natuurlijk, ja. Ja, ja. Nou, wat is je eerste vraag dan? We gaan luisteren. Hè? Nou ja, hoe ben je tot Herbalife gekomen? Ik, um, ik was bevallen van uh, onze tweede dochter. En um, ik woog toen op een gegeven moment 110 kilo. En no. uh, toen dacht ik, kanonnen, dat is natuurlijk eigenlijk wel een beetje veel. En ik moet zeggen, ik, ik kom uit een gezin van zes kinderen en ik was altijd wel dat bolletje wat daar uh, tussen zat. Ja. En uh, de rest van het gezin uh, was gewoon goed in model. Dus ik was altijd <laughs> al net wat zwaarder dan de rest, dus dat heeft een beetje in mijn systeem uh, gezeten. Um, en toen na de bevalling dacht ik, ja, wat, ik, ik had meerdere opties geprobeerd om uh, daarvoor al sowieso uh, wat ja. slanker te ja. worden. Maar dat was uh, tot op heden niet gelukt. Toen kreeg ik een uh, e-mail e van een vriendin van mijn oudste zus. Uh, Linda, die stuurde mij een e-mail. Uh, zij ging met Herbalife starten en of ik op haar openingsavond wilde komen. Okay, en yeah. je kon daar ook mee afslanken. Yeah. Uh, het enige wat ik niet zo goed begreep... Linda heeft al de hele leven maat 36... dat ik dacht, ah, hoezo oh, ga ja, jij deze voeding ja. gebruiken? Ja, ja, ja. En uh, toen vertelde zij dat zij het ging gebruiken... omdat zij meer energie wilde en altijd heel oh. veel last had... van middagdipjes, avonddipjes. Yeah, yeah. En uh, door het ontbijt te gebruiken... Oh. ...zeg maar daarmee te kunnen opstarten... ...om okay. beter in energie te komen. En dat is gelukt? En dat is gelukt, Ik, ik heb er vorige week op de bruiloft van mijn oudste zus gezien. Ja? <laughs> Ze ziet er nog steeds helemaal strak oh, uit. Oh, knap. Ja. En uh, toen ben ik eigenlijk uh, eerst zelf gestart met de voeding. Ja? Uh, ik wilde nog heel graag een derde kind... ...maar ja, dat is natuurlijk altijd afwachten of dat uh, gebeurt. Ja, zeker. Ja. En uh, ik mocht ook de voeding gebruiken tijdens de zwangerschap... ...dus dat was voor oh. mij ook een mooi systeem. Ja. Dus dat is eigenlijk uh, het begin geweest uh, van de start... Maar tijdens de bevalling wil je toch niet afvallen? Nee, nou? nee, nee, nee. Dus, maar tijdens de zwangerschap kon ik wel, zeg maar. Ik was dus tussen de tweede en de derde zwangerschap, ben ik 17 kilo, ben ik toen afgeslankt, Dus dat was oh, een hele mooie mooi, stap, ja. zeg maar. Ja. Um, tijdens de zwangerschap, nou ja, daar kom je natuurlijk wel weer een beetje aan, maar ik mocht wel de producten blijven gebruiken. In zoverre, dat was gewoon ja. uh, gezond genoeg. En ja, ik nam zeker. daar natuurlijk wat extra bij, want je ja, hebt ja. meer honger ja. überhaupt uh, in de zwangerschap. Ja. En toen ben ik uh, na Zout de bevalling. Haring, uh, haren nou, met stroop? Nee, of zo? nee ja, dat, dat, dat vond ik toen nog niet zo lekker. Nee. En niet die agurken en zo, hoor. dat oh, was er heel veel later ja? gekomen. Oké. Okay. Ja, dus ik was niet een standaard zwangere nee, vrouw. Nee. <laughs> ja, het ja. heerlijk, ja. ja. Maar hij heeft er 110 kilo. Is ja. Geloof ongelooflijk, je ziet er erg goed uit nu. Dankjewel. En is het allemaal door Herbalife? Of, ja, de Herbalife, andere... sporten. Ja? Ja. Sporten, ja, ja. oké. Okay. Je hebt ook heel veel gesport, ja. Ik heb heel veel gesport daarbij, ja. Maar ja. de Herbalife is wel zeg maar, de basis waardoor ik mijn voeding veel beter in balans kan houden. Ja. En daar ook mijn energie bij kan behouden. Okay. Dus dat maakt het wel voor mij een stuk makkelijker. Want oh, het zijn shakes hè, Simone? Ja, ja is, klopt. Uh, het zit daar alles in. Wat, wat, wat moet ja. ik me daarbij voorstellen bij zo'n shake? Nou, het gave is dat het eigenlijk. Het is inderdaad, je krijgt zo'n bus met poeder. En dan zeggen mensen oh ja. altijd. Oh, dat ziet er wel een beetje spannend uit hè, om dat zo ja. te doen. Je mengt dat inderdaad in een zuivelproduct. of met uh, fruitsap wat je zelf prettig vindt. En het gave, het mooie van producten. is dat het echt uit voeding gemaakt wordt. Dus uh, daardoor heb je ook dat je heel veel voedingsstoffen binnenkrijgt. en wat laag in calorieën blijft zitten. maar ook wel hoog in de eiwitten. Waardoor je lekker verzadigd bent. en je goed kan voelen en uiteindelijk. Uh, nou ja. Qua manier van inzetten van de producten, kan je dus okay. afslanken of spiermassen aanmaken. Oh, het is meer dan één product? Het is, het is één product, maar je ja. kan hem op verschillende manieren zeg maar, inzetten. Oh, op die manier. Ja, ja. ja. ja. ja. ja. Dus ja. Dat, uh, dat is het mooie ervan, op die manier. Ja. Dus het is niet alleen maar voor uh, afslanken, het is ook voor nee. het je, voor energie en zo? Dat... Ja, en voor sporters, we zitten samen momenteel ja. in van de sportwereld uh, wordt oh, okay. er gebruik van gemaakt. Ja. Want je ziet altijd die stoere mannen natuurlijk in de sportschool met zo'n ja, zo shakebeker ja, in de hand ja, staan. Ja, zeker. Ja. Ja. Oh, okay. ja. Maar je moet het blijven gebruiken? Nee, dat moet het niet. Nee, nee, dat mag je zelf weten. Uh, ik gebruik het al, uh, nou, denk ik, bijna 19 jaar. Zo? Ja. Omdat ik me ja, gewoon heel goed op voel. Dus dat ja. is gewoon voor mij, uh, net als dat andere, misschien s morgens opstarten uh, met de boter om het haagslag, is mijn shake, ja, zeg ja. maar, mijn standaard ontbijt geworden in de ochtend. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Ja. ja, moeilijk inderdaad, ja. ja. Want ik heb altijd gewoon... Ja, het, focus dan een beetje op het afslanken. Ja, dat schouw je stopt met uh, die methode... dat je nou weer aankomt en bijkomt of zo. Ja. Maar dat, uh, hier dus niet eigenlijk, nee. Nee, in principe nee. als je het op de goede manier ook ja? afbouwt... Dus je hebt zeg maar een opstartperiode, hoe je zeg maar de voeding inzet. Okay. Uh, daardoor geven wij coaching erbij. We leren mensen ook echt hoe je de product. Oh, het gebruiken. is niet alleen het product, het is nee. ook een beetje begeleiding. Nee, zo. Wij, wij oh, okay. zijn, uh, en ik ben daar persoonlijk heel erg van. Ik vind het heel belangrijk dat je weet hoe je het product moet gebruiken. En dat ja. je inderdaad ook de coaching erbij krijgt om te leren hoe het werkt. Ja, ja. En als je ergens tegenaan loopt, kunnen wij met mensen ook meedenken en dan okay. hebben wij vaak snel gewoon een oplossing. Ja, ja. Dus dat, uh, ja. dat zit er bij het concept. Ja, de wijze het bewijs zit naast me, het is ongelooflijk. Ja. Ja. Ja. Ja. <laughs> ja. ja. Zal ik weer even wat muziek doen? Helemaal goed. Journey, journey met uh, Don't Stop Believing. Ja? Yes. The city burns Belief in. Het zijn ja. voor mij totaal onbekende nummers. Ja? Ja. Oh, ja. ja. Tot een ja? andere generatie. Een Ander, ja. Ja. Ja. Klei, klein verschil. Klei verschil. Ja. Ah, niet zo groot. Nee. Oh, maar wat me. heb je met, de, met deze muziek? Uh... Nou, je hoorde de oh. eerste japarese natuurlijk uh, ja. met nummer. En uh, um, ik heb een uh, aantal jaar geleden, het was een beetje het begin van de coronatijd. toen werkte ik nog uh, in de ouderenzorg. Um, toen uh, werd ik ziek en dat ik dacht dat ik een buikgriepvirus uh, had opgelopen en je moest natuurlijk in die tijd uh, eerst testen, iets naar testen ja, of je ja, geen corona had. Dus nou, dat heb ik met 40 graden koorts, heb ik achterin de auto gezeten, mijn man reed en dan uh, zo'n stokken natuurlijk uh, ja, ja. erdoorheen. Uh, dat bleek uiteindelijk niet het probleem te zijn. Het was toen begin januari en mijn uh, middelste dochter werd 16. dus ik was bezig met haar uh, drive-through verjaardag te organiseren, <lacht> dat er dan oh. auto's door de straat kwamen, want je mocht niks. Ja, je mocht niks. Dus ik dacht, uh, dan is het leuk als je 16 wordt. Uh, dat er dan familie en vrienden langs kunnen komen en cadeautjes kunnen afgeven. En dan hadden wij cupcakejes gebakken. En die gingen we dan aan ze geven. Maar goed, ik lag al uh, ruim een week met 40 graden op de bank. Uh, en uh, een soort van buikgriep. Een aantal keer wel met de arts contact gehad. En die zei dat ik eigenlijk langs moest komen. Toen dacht ik, ja lekker. Moet ik op zo'n spreekuur helemaal uh, af, uh, in, in zo'n pakken en ja. moeilijk gedoe. En ik dacht, ik heb geen corona. En ik was natuurlijk... Nou ja, als je uit de zorg komt, ben je al wat eigenzinnig. <laughs> um, en ja. toen, na tien dagen, heeft ze me toch gesommeerd om te komen. En uh, toen bleek ik een hele grote bal in mijn buik te hebben. En toen wisten ze niet precies wat het was. Dus ik ben me direct doorgestuurd naar de spoed om te kijken ja. wat uiteindelijk een okay. probleem was. Toen bleek mijn blinde darm gesprongen te zijn. En ik bleek een heel groot abscess in mijn buik te hebben. Oh, zo. Er zat bijna 500 cc nadigheid in. Dus ik ben opgenomen... Nou, er zit een heel traject achter van heel ja. veel ziek zijn, opnames. En pas na negen maanden ben ik uh, na twee keer afzeggen pas geopereerd. Omdat door corona liep alles anders. En, ja, uh, zeker. Ja, ja, ja. Dus nou, ik, met Jaap Reesema ben, heb ik mezelf gedwongen om uh, elke dag uh, toch voor conditioneel een stukje naar buiten te gaan en een rondje te lopen. En de ene dag liep ik dan huilend met dit nummer buiten in het kader van nou, dat is een hele zware ja. dag. En de volgende dag moest ik er niet bij huilen, dat ik dacht, oh, nou... Het gaat alweer een stukje beter. Dus, uh, <laughs> dus nou ja, en het Don't Stop Believing, dat is echt zo'n nummer dat als je... We hebben allemaal natuurlijk uitdagingen in ons leven. En dan dit nummer uh, zorgt er gewoon voor dat je ook de spirit soms er een beetje in kan houden. Okay. Je kan hem dan heel hard in huis aanzetten. en <laughs> ik denk, ja. kom op Lelyveld, volhouden. Want, uh, <laughs> volhouden, ja. Het ja, ja. komt uiteindelijk weer goed. Uh, ja. Ik heb dat een periode met Adele gehad. Oh ja? Met, uh, God, hoe heet dat nummer nou? Met Fire erin. Uh, Sorry. Sorry? Oh, een hello heette dat nu. Nee, nee, nee, nee. nee. nee. nee. Animal fire of zoiets. Yeah, nee, dat nou, ja. nou ja, zoiets. Ja. En uh, het, het, ook in de auto. Knoert hard aan en dan gewoon heel hard meegillen. Ja. En dat en helpt boos gewoon. Boos zijn. Voornamelijk ja. heel boos zijn. Ja, dan. Nou, ja. Het <laughs> helft als iemand je dan even helpt. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, goed hoor, dus. ja. Maar toen was je al aan de Herbalife. Ja, klopt inderdaad. Dus Die heb ik in die periode ook ziek was, zeg maar, als we ondersteuning gaan gebruikt. Oké, okay, ja. ja. Um, het heeft me ook wel helpen herstellen. Uh, ja. Uiteindelijk heeft het me anderhalf jaar na de operatie nog gekost om uh, weer uh, ja. in mijn energie te komen. Dus heb ik die voeding op, zeg maar, op die manier ingezet. Dus meer op energie en uh, ja. vitamines en mineralen uh, te kunnen herstellen. Ja, dus ik heb het op meerdere vlakken zeg maar, uh, maar gebruikt. Maar je gelooft er echt in hè? Je, is, ja. Ja, je kan het ja. verkopen ja. inderdaad. Ja, ik zeg, ik was tegen mensen van: um, uh, als zou ik er geen euro aan verdienen, ik zou het nog elke dag gebruiken. Dat ja? is gewoon. Het zit zo in mijn systeem. Oké. Okay. Ja. Nu. Ja. Ja. ja. Nou, die 19 jaar. Ja, ja. Zeker. Ja. ja. Ja, ik ben een beetje sceptisch, hoor. Tegenover dat, dat, dat mag. Dat mag. Ja? Ja, ja, dat mag ja. En dat is ook helemaal niet erg. Nee? Want uiteindelijk is heel natuurlijk nooit voor iedereen. Iedereen mag natuurlijk uiteindelijk zijn eigen pad uh, daarin bewandelen. Ja, okay. En ik zoek uiteindelijk echt de mensen waar ik wat voor kan betekenen. Want ik heb er namelijk niks aan. Stel, Pim, dat ik jou zeg... Het is belangrijk voor jou om te gebruiken. En ik stop het gewoon bij jou bij wijze van spreken je mond in. Uh, ik heb iemand nodig die ook zoekende is en uh, mij daar, uh, nou ja, dat ja, ik daarin ja, kan ondersteunen. Maar je hebt er wel belang bij, want je hebt een eigen firma. Ja, klopt. Ja. Maar uiteindelijk heb ik er geen belang bij als ik iemand maar één maand kan begeleiden... en elke keer opstart en daar heel veel tijd aan besteed ja, ja, en iemand ja, dat natuurlijk ja, helemaal ja, niet uh, ja, wil. Ja, ja. Dus dat, is natuurlijk, dat zijn wel de lessen die ik de afgelopen jaren wel geleerd heb. is Dat ja. je uiteindelijk ook op zoek gaat naar de mensen die er echt iets mee willen. Ja. En dat voel je natuurlijk in een gesprek al ja. vrij snel aan. Ja, ja, en sceptisch ja, zijn vind ik helemaal niet erg, want nou. dat is eigenlijk heel erg leuk. Want dan, ja, dan moet je het proberen. Ja. Ja, ja, dan kan ik ook wat meer de uitdaging ja, daarin ja, vinden. Ja. Om te kijken of het iets voor iemand is. En ja. vaak stuur ik mensen ook daarna eerst weg. Okay. Als ik merk dat ze niet meteen enthousiast zijn, ga ik zeker niet uh, nee, producten nee. verkopen. Je gaat nee. niet trekken aan een doodpaar. Nee, nee, zeker nee, okay. niet. Ah, nee. Nee. Nee. nee, heb ik wel gedaan natuurlijk. Ja, dus ja. Uh... ja in het begin natuurlijk. Ja. Nee, maar er gaan steeds meer mensen op mij die sterven. Ja. En dit is... Niet te verklaren. Eén is heel. Uh, nou, die heeft het hele leven lang gerookt die blijft nog doorgaan. Ja. Anders in heel sportief, die hebben altijd alles gedaan en zo. En die ja. valt ineens om. Dus. Ja, of mensen die heel erg gezond leven en nog ja. jong zijn, dat je ja. denkt, ja. hoezo, krijgen ja. die dan inderdaad kanker? Dus ja, dan? ja, hoe kan dat inderdaad? Ja. Ja. Ja. We weten dus nog steeds niet van hoe. Wat moet je doen om gezond te blijven eigenlijk? Nee, nee. Precies, dat, dat blijft natuurlijk altijd de uitdaging. Dus het is voornamelijk ook naar jezelf kijken en kijken wat bij je past en ja, ja. hoe je ervoor kan zorgen dat je zelf, uh, nou, je, je, je past, beste je versie maar. van jezelf wordt. Ja, want ik heb ook. dat uh, ik in de zorg werkte, dat ik in de wijk werkte, kwam ik bij een 44-jarige vrouw die had een hersentumor en was nou, afgelopen, was, niet, was inoperabel. En die rookte in die tijd heel veel. En die had echt zoiets van: Maar ja, hoe kan dit? Waarom, waarom is dit zo oneerlijk? Waarom blijf jij ja. doorleven? Ja. En krijg ik dit? Ja. Ja. Het is ook niet te snappen. Nee, dat is ook zo ja. inderdaad. Uh, sorry. Ja. Ja. Ja. Dus eigenlijk, ja, uh, moet je dan. Uh, uh, wat kan je doen? Moet je er iets aan doen? Gewoon een beetje leuk leven, geen stress, denk ik. Ik denk dat dat belangrijk is. Ja. Dat is ook ja. zeker een ja. belangrijk onderdeel. Ja. Ja. Maar als je het natuurlijk merkt. En je ziet natuurlijk enorm veel overgewicht uh, de, ja, de, laatste ja, de laatste jaren. Dat, tijd, dat ja. stijgt natuurlijk gigantisch. Ja. Kinderen die zijn al veel te zwaar. Ja. Ja. Uh, er is veel te veel uh, voeding te krijgen. Wat natuurlijk helemaal niet de gezonde versie is. Nee. Nou ja, en uh, ik, ik probeer daar mijn steentje bij te dragen. En dat ik daar natuurlijk uiteindelijk wat mee kan verdienen. Ja. Dat is natuurlijk heel is fijn. Want o, ja. dat geeft ja. mij natuurlijk ook vrijheid. Ja. Uh, maar dat kan alleen maar als ik iemand er heel blij mee kan maken. Want dan heb ja, ik op ja. de lange termijn behoud ik ook de, iemand als klant. Dat is ook Zonder, heel waar, ah, ja. Uh, ja. Ja. Ja. Ja. ja. Ja. Ik eet uh, Hello Fresh heel vaak. Oh, ja. is ook gezond, toch? Ja, maar dat is ook niet goedkoop, toch? Of, uh, nee, dat is er... 6 euro, of 6, nou zeg 7 euro per maaltijd. Dus, ja. ja. Nou ja. Als, maar dat zijn ook de dingen die je helpen om, zeg maar, in principe gezond... Klopt, ja. Ja, te ja. eten. Je hoeft er en, niet zo lang over na te denken. Nee, zij, ja, iemand anders ja, bedenkt ja. Ja. Uh, een maaltijd. Je kan op uh, internet kijken Klopt. wat je dan wil en aanvinken. Ja. En Herbalife is ook, wij zeggen ook altijd... het is de, de makkelijke manier om natuurlijk gezond dus ja. te koken. Ja. Je hoeft ja. niet na te denken. Je hoeft ja. niet na te denken. En uh, dat was voor mij eigenlijk de doorslag. Uh, want ik werkte toen uh, met Marja ook uh, uh, op de revalidatieafdeling. Mm -hmm. We hadden onregelmatige diensten. Ik had het jong gezien. Ja. Uh, uh, ik hou niet van koken, nog steeds niet. Ik heb gelukkig nee. een man die heel lekker kan koken... Dus uh, ja, het maakte voor mij heel makkelijk dat ik s'mors uit bed kwam ik klopte een shake achterover. Ik ging op de fiets moest ik naar Schalkwijk 25 ja, ja, minuten ja. fietsen. Ja. Ja. Uh, ik nam een shake mee als lunch, uh, tussendoortjes en s'avonds hadden we gewoon een maaltijd. Ja. En ik vond het heel fijn dat ik s'avonds gewoon met mijn kinderen en mijn gezin... Gewoon, ja. gewoon ja, aan tafel kon eten. Gewoon aan tafel kon eten. En ik ben ja. niet ingewikkeld hoor, je maakt nee. me blij met de stampot. Ja. Dus dat, uh, maar ik wilde niet s'avonds met de shake moeten zitten. Dus... Het maakt nee. het uiteindelijk makkelijker mijn dat leven. Is waar, ja, dat hoor je ook natuurlijk. Hè, dat is de een helft van de familie die moet speciale ja. voeding hebben en andere niet. Ja, ja. ja. ja dat, is, dat is ook waar. Ja. Ja. Ja. Dus, dat, dus het heeft mij heel veel rust gebracht in een hele hectische periode. En uiteindelijk opgeleverd wat ik uh, ja. wilde behalen. En nog steeds uh, voel ik me er heel goed op. Dus dat uh, maakt dat ik er ja. gewoon uh, nog steeds ja, je, op... Uh, ja. Je klinkt heel gemotiveerd inderdaad ja. Ja, om ja, het klopt. vol te houden en te ja. doen. Ja. Ja, ja. Mooi ja. hoor. Ja. Want hoe lang heb je nu het eigen bedrijf? Um, ik heb in het begin, uh, eigenlijk vrij snel ben ik daar al mee begonnen. Mijn bedrijf heet uh, Topgevoel. En dat was eigenlijk ook, omdat ik er een topgevoel van krijg, was dat ook hetgene waardoor ik <laughs> deze namen naam bedacht. Mooie ja, naam. Ja, ja. ja. ja, ja. En ik dacht, dat is makkelijk te vinden ook op internet. Um, ik denk dat ik vrij snel eigenlijk ook wel begonnen ben, andere mensen te begeleiden. Um, in zoverre dat er mensen naar me toe kwamen, die zeiden, Simone wat jij aan het doen bent, dat wil ik eigenlijk ook wel proberen. En ik stuurde ze eerst naar Linda en die ging ze eerst begeleiden. Ja. En die zei: Maar Simone, als je zelf een paar klanten hebt, dan kan je ook uiteindelijk zelf de voeding of gratis eten. of als je er wat meer mee gaat verdienen door mensen te begeleiden. dan kan je ook uh, nou ja, wat extra geld verdienen. Ja. En uiteindelijk heeft dat toen geresulteerd dat ik op een gegeven moment één dag minder in de zorg woon. En oh, dat was dat met een op, ja. jong gezin, was dat natuurlijk uh, ja, prettig, heel prettig. Vanuit ja. Huis ja. Vind ik, ja. Ja. ja, ik kan me nog herinneren. Weet je het Meest nog? Uh, ja. Ja, ja. Ja. ja, ik kan me nog herinneren dat je überhaupt met die Herbalife begon. Ja. ja. Op een gegeven moment was zo'n beetje de halve afdeling aan de Herbalife. Ja. Dat weet ik ook nog wel. Ik ja, ja. kreeg je zoiets van, ja. oké. Okay. Ja, want <laughs> ik was eerst heel stiekem begonnen in een hoekje gouden shake naar binnen. ik met twee crackertjes <laughs> aan tafel zitten. Dan zei iedereen, ja. oh, wat goed, hé. Ben, je, uh, ja. ben je op dieet? En dan zei ik, ja, ja, ben heel goed bezig. En uh, tot ik uiteindelijk durfde om daar eerlijk over te zijn. Want, uh, nou, je kan... Uh, heb je mijn foto gevonden toevallig of niet? Ja. Uh, als je bij... Uh, uh, ik denk bij... Word ook fitcoach of bij de het Ergens staat mijn voorfoto. Um, oh, okay. En ik was... Yeah. Uh, even, nee, nog eentje word verder, denk ik. Vind, yeah. Ergens staat... Uh, nog eentje verder. Nog eentje ja, verder. Ik, het maar is luipen. weer anders op... Uh, kijk, daar staat mijn voorfoto rechtsonderin. Jezus, ja. ja. Zo, zo, zo was hard. ik. en eh. Zo oh, heeft oh. Marja mij leren, leren, ken, leren kennen, denk ik. heb ja. ja. Ja, dus uh, ik was niet zo heel zeker van mijn lijf. Ik was wel uh, altijd een blij persoon. Hè? Ik weet niet ja. dat mijn ja. teambegeleider die, uh, um, die tegen mij zei... Jeetje, ben je ooit wel een zaggerijnig? Ik zeg nee, dat is niet per <laughs> se wat in mijn woordenboek zeg maar, van voren komt. <laughs> maar ja, mijn lijf was wel onhandig. Het was met een jong gezin ja, ja, ja, ja, ja, ja, uh, ja. onhandig om zo uh, zwaar te zijn. Maar Jeroen is toch niet slecht? Nee, nou die, het was heel erg zoeken naar een foto van Jeroen, want die stond niet zo vaak op de foto, maar hij is 20 twintig kilo er mee kwijt. Oh, oké, okay. ja. Yeah. En dat was eigenlijk in de periode dat ik zwanger was van de derde en wij stonden bij de douche samen. Dat Ik, ik zeg, nou, ik zeg, Jeroen, ik zeg, wie is hier nou zwanger, jij of ik? <lacht> toen keek hij zo naar zijn buik, ah, ja. en, uh, en toen heeft hij zijn eerste shake geprobeerd en yeah. uh, is er eigenlijk op gebleven. En, uh, Jeroen heeft uh, anderhalf jaar geleden kwamen erachter dat Jeroen een, een tumor had in zijn darmen. Hè. Dus dan ja. leef je echt heel gezond en uh, je sport en je let erover op. En dan toch krijg je natuurlijk krijg je uitdagingen. Ja. Ja. Ja. Um, en uh, toen wij het ziekenhuis kwamen voor het eerste gesprek voor hem dat hij geopereerd moest worden. zeiden zei de verpleegkundige tegen ons wat belangrijk is, waar ze heel erg mee bezig zijn in het ziekenhuis. Eiwitten, eiwitten, eiwitten eten. Oh. En toen zeiden wij, oh nou dat kunnen we. Dus we hadden meteen dat we wisten, we, we hebben iets waar we mee aan de gang ja, kunnen gaan. Ja, ja, ja, dus, dus Jeroen, de, ja. die moest 160 gram eiwitten per dag eten. Nou, dan moet je bedenken dat er in één ei 7 gram zit. Ja. Dus... kan erbij. Dus ja, het, te, is het, ja, we hebben voeding in huis waar we dat mee kunnen doen. Dus we hebben Jeroen meteen heel hoog in eiwitten gezet. En dat heeft hem uh, enorm geholpen. Okay. Dus dat, uh, Ja. Ja. En hij is er goed doorheen gekomen, toch? Hij is er goed doorheen gekomen, ja. ja en hij is, er is nog steeds wel een beetje aan het herstellen. Dat is wel maar, belangrijk om te ja, ook goed op de Inderdaad, we moeten de luisteraars niet laten hangen, natuurlijk. Nee, nee, nee. Nou, ja, nee. Ja. nee. nee. Maar je bent dus ook uh, live-coach, zeg je? Ja. Zo ja. Verkoop je jezelf eigenlijk, ja. Ja, ja. ja. Ik, dit is echt wel een beetje een levensstijl die wij uh, aanbieden. Ja. Dus ik coach mensen inderdaad en op voeding. En ik coach mensen die er ook weer mee willen werken. Um, en ik geef twee soorten cursussen um, aan uh, mannen en vrouwen momenteel. Ik was eerst gestart met alleen vrouwen. En toen zeiden mannen op een gegeven moment, waarom mogen wij daar niet bij? Nee, wij ja. willen ook ja. graag afvallen. En, uh, dus, uh, ja, dus ik doe meerdere activiteiten. Ah. Ja. Ja. Even muziekje Mooi, en dan door op de live coach. Ja. Ja. Uh, take That met Patience. Take That. Take that. Just have a little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 Take That, ja. met uh, Patient. Oh, vandaar. Geduld. Ja, ja geduld. Ja. Oh ja, dat ja, Het is dat natuurlijk ook een beetje een sentiment, ja, maar ja, ja. geduld is natuurlijk wel iets... Uh, een schone zaak. Ja, ja. Was jij ja. een fan van Take That? Ja, vroeger wel. Dat, uh, ja? Ja, ik had geen posters of zo op de muren, dat was niet per se mijn ding. Nee, maar... Uh, ja, de nummers vond ik altijd wel heel leuk. Ja. Ik heb het vroeger met... Was uh, ik... Ah, ik ben altijd fan geweest natuurlijk van de Rolling Stones. Uh. Oh, ja. Nou, dat kan je niet vergelijken. Maar als, als, als jong tienermeisje was ik uh, fan van Osmond Brothers. Osmond, oh, nee, oh ja. Ja, erg. Ja, dat kennen we wel, dat zijn Osmond Brothers. He. Ja, ja, het heeft niet heel erg lang geduurd, maar... Toch even zo'n moment. Uh, even zo'n zo, zo Ja, nou, dat, Volgens mij ja. nog steeds wordt het er nog ja, steeds ja, je over, ja. Het ja. over. Ja, ja, ja Ga ja. blij ja. kijken. Ja. Het is er nog niet helemaal uit hoor. Maar. Nee, nee, nee, nee, nee. Maar dat hysterische blijft erin. Dat, We moeten ja. er nog harder slaan. Nou, <laughs> ja, Daar ga ik niet over. Ik, uh, kom hier, ik ben hier te gast. Uh, ja, ja, dat is waar. Ja. Nee, maar zo aan het eind. <laughs> nou, klaar. Piep. Ja, piep. Ja. Dus. Maar coach? Ja. Dat is eigenlijk uh, ontstaan. Vind ik een beetje een vaag begrip eigenlijk? Hè? Want iedereen weet toch hoe die ja. moet leven of zo? Of, uh, ja, ja sommigen wel, sommigen niet. Dat is ja? natuurlijk altijd... Uh, ja. uh, maar, maar wat ja. is het doel om die mensen beter... Uh, gelukkiger te maken of zo? Of, uh, ja. Nou, want het, het is niet dat ik... Ik vind, ik vind niet dat mensen, als ze te zwaar zijn... dat mensen natuurlijk lelijk zijn. Hè? Want je bent natuurlijk... Er zijn heel veel mooie mensen... ook al hebben ze overgewicht... Tuurlijk, hè? Ja. die zich ja. mooi kleden, goed ja. uitzien... Ja. Kijk, het is natuurlijk maar net of je op zoek bent naar een verbetering van jezelf. Ik had ook dat ik mezelf niet lelijk vond, uh, alleen ik merkte dat mijn lijf me in de weg zat. Ja. Dus daardoor uh, kon ik niet de dingen doen die ik zou willen doen um, en ik wilde graag actief zijn met de kinderen. Nou, dat is een ja. uitdaging als je ja, zwaar lijf bent. Zeker. Ja, ja. Ja, ja, ja. Dus dat heeft me veranderd. Ik heb merkt dat ik nu ook echt wel een voorbeeldfunctie voor, de, voor mijn meiden ben uh, op oh, sportgebied. Ja. Dus die zijn okay. ook uh, zelf gelukkig het sporten. Um, ja, uh, uh, als coach, dan ben je natuurlijk gewoon iemand aan het stimuleren om een betere versie van zichzelf te worden. Ja, ja. Uh, en daardoor organiseren wij ook inderdaad alle activiteiten waar mensen in mee kunnen stappen. Uh, ik doe twee soorten cursussen: ik uh, geef een Weightloss Challenge. En dat is een, ja, ja. Ja, een nummer, kort, ook wel BLC. Ja, ja. die, die staat wel op de website. Ja, klopt uit. inderdaad. Ja. Ja. Ja. En dat is een uh, cursus van twaalf weken waar ik mensen meeneem in uh, te leren hoe je een, een nou ja, gezonde versie van jezelf kan worden. Um, men betaalt daar 80 euro voor voor die twaalf weken. En van die 80 gaat 20 euro in een prijspot. En die kan je winnen <lacht> aan het einde van de cursus door het meeste vetprestatie af te vallen. Ah, oké. Okay. Ja, ja, ja. Dus daar daag ik iedereen in uit. En uh, elke ja. week je ziet hier twee foto's inderdaad, uh, van ja. groepen, en uh, elke week krijgt ook degene die in die week het meeste vetpestage afgeslankt is, een klein cadeautje van mij. Oh, wat leuk, ja. En ja. daar merk je dat daar onderling natuurlijk wel een beetje in uitgedaagd wordt. Dat ja, iemand ja. zegt, nou ja, ik weet ja. niet, jij hebt na nou twee keer dat cadeautje gehad, ik geloof dat ik wel aan de beurt ben. <laughs> dus ja, dan zeg ik ja. Dan is het dus uh, gast erop komen. Dat is ook niet week. duur, 80 euro voor twaalf nee. weken cursus. Ja. Nee, ja. klopt. Dus dat het gaat er mee, niet om ja. dat ik daar enorme bedragen voor vraag. En ja. wat ik doe uh, in deze cursus, hoef je ook niet per se Herbalife te gebruiken. Mm -hmm. Maar als je Herbalife wil gebruiken, dan doe je het wel bij mij. Dat is ja, eigenlijk ja. de enige spelregel. Maar ik zie helemaal uh, jonge vrouwen en uh, ja. niet zo zwaar. Ja. Ja, nou ja, ja, ja. Die, die staan meestal achteraan. Die staan niet <laughs> <laughs> voor op de foto. <laughs> en die ene is ja. Linda. Zie je? Ja. ja. Klopt Is dus ook een oud collega van ons. Is een oud collega van ons die echt een waanzinnig resultaat heeft neergezet. Echt heel goed uh, en nog steeds onder controle heeft. En aan het sporten is en heel hard aan zichzelf werkt. Dus het is gewoon heel leuk om mensen zeg maar twaalf weken mee te nemen. En handvaten ja, te leren. Ik ook, ja, ja. ja natuurlijk ja. zegt ze wel eens tegen mij, ja dit is logisch. Maar door het toch weer te blijven herhalen. Ja. Uh, kunnen ze daar weer uiteindelijk verder mee uh, aan de gang. Dus eigenlijk als je niet tevreden bent met jezelf, zeg jij, dan... Uh... Moet je bij jou langskomen? Kan je zeker bij mij komen. Ja. En ik vraag mensen ook gewoon, ik kom eens een avondje meekijken. Want ja, ik ben er heel ja. enthousiast over, maar het is het meest ma Tuurlijk, makkelijk om zelf even te komen ja. kijken en een avondje ja. mee te draaien. Ja. Ja. En dan uh, kunnen ze verder kijken. Maar ja, ik ben 70 jaar. Zou ja. het voor mij ook nog wat zijn? Zeker. Ja. <lacht> gezond ouder worden is toch belangrijk? Uh, ja. Nou, ja. ik voel me wel ja. gezond eigenlijk. Ja. Ja. ja. Beetje last van mijn schouder. Ja. En, en dan komt het. Ik nou, je ja. gezond. <lacht> Een beetje hier pijn. Ja, een beetje hier, een beetje daar? Nee, het is uh, vanaf het is 18+. Plus. 18+. Plus, uh, 18 plus. Ja, ik heb ook wel uh, dames van 80 dan wel één op één begeleid. Ja. Die toch inderdaad uh, merkten ja, als ik minder gewicht heb, heb ik minder last van mijn knieën. Ja. Dat is toch uh, ja. hoe het op die manier uh, toch wel maar werkt. Je zei ook, het komt een beetje door uh, ongezonde... Maatschappij op dit moment, hè? Ja, ja. Dus slecht voedsel en zo. Dus ja. uh... En er is heel veel te krijgen. Dus natuurlijk als je de winkel in loopt, je kan natuurlijk alles halen. Ja. En winkels uh, en echt goedkoop. Ongezond voedsel is nog altijd goedkoper als gezond voedsel. Dat ja. is het rare, vind ik, ervan. Ja, Ja. Ja, maar vroeger was suiker goed en dus nu is het niet meer goed. Dus ja, nee, maar vroeger is... gingen we nog het land op om uh, ja. fysiek hard te werken. En nu ja, heb ja. ik steeds meer kantoorbanen. Ah, Oké, okay. je moet het een ah, beetje niet tennis. Ja, ja. ja. Dus het, vroeger uh, aten we ook heel veel reuzel en dat soort dingen. Dat zijn echte, echte vetten. Ja, ja. ja. Als je dat nu aan iemand die op kantoor zou geven... Dan, dan, dan, dan kun je hem naar beneden rollen. Ja. Dan bovenaan het setje geven. Ja. Nou ja, als je natuurlijk s'avonds denkt... Oh, ik heb er ergens zin in. Wij hebben bij onze supermarkt op de hoek zitten. Dan uh, ja. wordt Zwaar, er heen ja. en weer gelopen. Ja, ja. Ja. Ja. Vroeger, de, de winkels waren dicht op zondag. Dus ja. en met de kerstdagen, als je het niet had... dan moest je improviseren. Ja, dat is waar. Dus de tijdschrift zit er ook een beetje achter. Ja, ja, ja, ja. ja precies. Ja. Ja. Dus je bent wel voorstander van die suikertaks en zo. Nou, dat zeker, ja. ja. Ja. Nou, ik, ben dus niet helemaal, ik vind niet dat de overheid dat moet reguleren, we moeten uh, opvoeden, moet gewoon veel beter worden. Dat, ja. ja, dat is ja. ook wel zo, maar ja. als, als men natuurlijk uh, uh, zoveel uh, met gezond, uh, ongezond eten bezig is, uh, ja, het is er eigenlijk een beetje kinderachtig om zo'n suikertax op te zetten. Ja, ja, ik wel, ik zou, ja, ik zou het fijn vinden als je inderdaad beter op de gezonde toeren uh, ja, ja, dat, ja Dat dat eigenlijk gestimuleerd wordt. Hè, dat het, Haal belasting, ja, belasting van slechte eten. Af en fruit. Ja. Ja, nee, maar je moet volgens mij de oorzaak aanpakken, de opvoeding. Net zoals jij, jij geeft het goede voorbeeld aan je dochter. Ja. Volgens mij moeten we daar veel meer naar kijken. Ja, maar als je weinig geld hebt, dan is het makkelijker om een pizza te halen... dan een volledige maaltijd neergezet. Maar dat is ook niet zo erg als je daar maar gewoon goed bezig bent of zo. Ja, Ja. dat is een beetje het dingetje, want tegenwoordig zitten mensen toch heel veel op zijn telefoon... en weet ik veel Mensen bewegen ja. niet meer. Nee. Kinderen gaan spelen niet meer buiten. Ja, maar nee, dat zit, is te uh, zout. Dus dat moet je. Uh, ja, maar ja, dat hoe zou doe je dat? Zijn. Maar dat, dan zijn we dan toch een beetje ouderwets. Maar we zien kinderen op elektrische fietsen, op die vetbikes, ja. alles. Uh, ja, ja. Als we moeten thuis uh, komen, want de ouders zijn niet thuis, dus, nee, uh, ja, maar mijn buurkinderen worden ja. met de fiets naar school en met de auto naar school gebracht. Mijn ja. uh, moeder vindt het veel te eng als hij 25 minuten moet fietsen. Ja, ja dat is natuurlijk uh, lastig. Dus na nou, op dinsdagavond uh, kunnen mensen bij me komen kijken. En waar is bij dat? cursus. Ik zit op de Schipholpoort nummer 40 in Haarlem. En um, nou ja, op topgevoel.nl uh, kunnen ze informatie vinden en uh, me altijd een berichtje sturen uh, om een avondje mee te komen kijken of ze het leuk vinden. Ja. En de Schiphol, waar zit dat? Schipholpoort zit uh, tegenover het Van der Vallenk Hotel in uh, oh, Haarlem. Oké, okay, ja. bij het ziekenhuis. Ja, klopt. Ja, ja, ja. ja. ja daar dat heb ik een eigen locatie uh, momenteel. Ja. Zo, ja. Oh, ja. We nou, weer een plaatje doen. Mark Ambor, met Good To Be. Beheerlijk. Maybe I'm not some chosen one. But damn it, I'm my father's son. And that's something I'm pretty proud to be. The colder days have drawn their guns. The warmer days stuck right in between Ja, dit was Mark Ambor met Good to Be. Heerlijk zomersnummer. Vrolijk nummer, hè? Ja. Heel kort. Ja, nummer. Ja. Heel kort boven. en gezellig. Waarom is het zo duur? Ja, de vragen mensen mij wel eens. Ik, de laatste tijd geef ik het antwoord. Het is een soort HG. Doet wat het belooft. Ja. Het is ook uh, omdat het echt officieel uitvoering gemaakt wordt. Uh, is het dat ze natuurlijk daar ook gewoon de goede prijs voor vragen. Um, Huurbeleid heeft alles in eigen hand. En ze weten ook precies waar wat vandaan komt. Ja, ja. Dus dat uh, maakt gewoon dat het op die manier inderdaad ook gewoon geprijsd wordt. Wel als voeding, dus uh -huh. er zitten wel 9% de BTW 2 op de producten. En uh, ja, mensen zeggen altijd, van, ja, het is natuurlijk een beetje ingewikkeld, maar je koopt vaak voor een maand zeg maar, de producten in. Ja? Dus ik zeg, ja, stel nou dat je voor een maand boodschappen haalt naar Albert Maar dit bijvoorbeeld, fit basis. Ja. Ja. ja. Dus dit is, is al shake, een shake inderdaad. Ja? Nee, deze hier zitten 21 uh, ontbijtjes in. in oh, oké. Okay. Dus uh, drie ja. weken of zo, ja. Ja. ja. Ja, precies. Ja, voor 63, dus dan, dan. En dan krijg je ja. twee voor zoveel. Ja, ja klopt 21 dagen. Ja. En na 21 dagen? Ja, dan heb je altijd iets van een resultaat. Want ja. dat is natuurlijk... Uh, um, hoeveel kilo? Nou, dat ligt eraan. Ja? ja. Dus altijd, dat is altijd een leuke standaardvraag die ik altijd natuurlijk ja. krijg. Ja, hoeveel kilo denk je dat ik dan kan afvallen? Ik zeg, ja. ja, dat ligt natuurlijk aan... Doe je het serieus? Luister je goed naar mijn tips uh, die ik je erbij geef? Of uh, zit je stiekem nog s'avonds aan de wijn of... Uh, ja. Ja, ik zeg, dan is het een duur product. Dus. Nee, je doet het ten haaste, dus wijnen wijn zo blijft doorgaan. Ja, dat, dat... Nee, dat kan niet. Ja, Wijn zit veel suiker in, hoor. Ja, nee, ik, Wat, het gaat niet om dat suiker, toch? Ja. Nee. Nee, joh, het gaat erom of je dingen wil aanpassen. Want, maar dat is natuurlijk... Uh, het is ja, maar, natuurlijk maar, je maar net dan als dan waar gewoon, je op reageert. Uh, je je zit aanpassen, maar, maar doe je dan maar geen alcohol meer? Totaal niet, of zo? Of nee, ik zeg nou of, dat je het niet mag. Want ja. uiteindelijk ben je natuurlijk zelf, degene, ben je zelf de baas over je eigen lijf. Ja, ja. En als je het wil kopen en ondertussen alles eromheen wil blijven eten en drinken, dat mag iemand natuurlijk zelf weten. Maar dat heeft maar geen zin. Het nou, dat denk ik, ja, soms wel, soms niet. Uh, ligt er maar net aan of je op wijn wijze spreken aankomt of niet. Maar als je natuurlijk resultaat wil behalen en je, blijft, je past niet je systeem aan, uh, dan moet je niet tegen mij mopperen dat het niet werkt. Jawel. Tuurlijk. Tuurlijk, ja, want mopperen, dat, dat is makkelijk. <laughs> ja. Dat is jouw schuld. Ja, uiteraard. Zoveel uiteraard. geld betaald. Ja, en dan werkt het niet. Nee, maar dus dat is nou je... een beetje moeilijk inderdaad. Ja. ja. ja. Ik, ik, ik wil graag weten waar je voor betaalt, inderdaad. Ja. Ja, ja. ja, precies. Dat kan je dus je betaalt hier voor. Ja. Uh, nou ja, je zou bijna de ingrediëntenlijsten, als je bij bekijkt informatie, dan zie je uiteindelijk ook hoeveel voedingsstoffen in dit product zitten. En dat zorgt er gewoon voor dat je uiteindelijk heel veel binnenkrijgt. Dus dat uh, is natuurlijk het mooie ervan. Even kijken, ik denk dat je iets omhoog moet. Uh, staat ergens rechtsboven, staat ingrediënten. Oh ja, ja. Uh, We zijn zeer transparant op dat gebied. Oh, hij is oh, erdoor. Nou, no dat is niet zo transparant ja. als dat ik dacht. Uh. Nee, nee. Hij <laughs> <laughs> hey, ah, doet het toevallig net niet. Het <laughs> kan zijn dat deze ja. afgevangen wordt weer in de studio. Dus oh dat, ja, dat is Dus dat is heel fijn. Her uh, voldoet aan de etikettenwet, dus dat wat op het etiket staat zit ook daadwerkelijk op de bus en vice versa. Oh, okay, yeah. Dus uh, daar worden ook helemaal op gecheckt. Yeah. We mogen in uh, 95 landen ook werken met deze voeding, en in elk land wordt ook gekeken naar uh, of je daar aan voldoet. Ah, oh, netjes. Ja. Dus dat, ja. Uh, en er zit derde dagen garantie op. Dus uh, pim, stel dat je het nou drie weken zou willen proberen en je bent niet tevreden, dan yeah. krijg je geld terug. Oh. Ik stuur het terug het product aan Herbalife. al ja. zit daar bij wijze van spreken nog één shake in. Mm -hmm. uh, daar kom je waarschijnlijk met hoge rode konen dat wel aan terugbrengen. Ja. Dat ja. je zegt, ja, ik vind het toch niet zo'n nee. zo groot succes. Nee. Ik stuur dan de bus terug en ik krijg van Herbalife ook een uh, nieuw product. Ja. Het is eigenlijk niet zo makkelijk. Wat is niet zo makkelijk? Nou, je, het, het is niet zo dat je iets koopt en dat je dan vanzelf uh, de voet doorgaat... en toch weer ja, Nee, maar, ja. wordt, ja. Ja, als je natuurlijk iets anders wil behalen... dan heeft dat heeft natuurlijk altijd aanpassing nodig. Ja. En dat is natuurlijk op alle vlakken. Dat moet altijd... En een, een, ja. daarom heb je ook als life coach, Je ja. moet iets veranderen in je leven. Ja. Anders, anders je dan, dan niet, heeft het uh, geen effect. Nee, anders kon je ja. bij mij niet met de vraag. Dus ook stel dat jij ja. nog bij me komt... en je zegt nee, maar ik ga alles uh, hetzelfde laten... Ja. Dan zeg ik, ik denk dat we dan ook hetzelfde moeten laten. En dan stuur ik je toch weer naar huis. Ja, ja, en dan zeg ik, kom ja, maar bij me wel. terug. Ja. Je hoeft niet helemaal... Mensen zeggen was bij mij, moet, ja, maar mijn knop is nog niet om. Ik zeg, dat geeft niet. Jullie? Het knopje is nog niet om. Het he? knopje is om. om. Ja, ze wel ja. als, ik um, ben er nog niet helemaal naartoe. Als je er nog ja. niet naartoe bent, dan uh, kan je beter later terugkomen. Maar als je zegt, ik wil wel wat, maar ik, ik heb moeite met opstarten. Dan kan ik mensen daar gewoon bij helpen. Ja, ja. ja. Dus dat, uh, maar het, ja, het vergt wel een beetje aanpassing sowieso. Ja, ja. Maar... Ja. Net smart, ja. We schuiven een hoop onze. Uh, we zijn wat ouder, dus ja, ja. Je gaat een beetje dingen accepteren, hè? Ja, ja. Dan, ja, ja, maar dat is niet nodig, zeg je. Hoeft niet per se. Ja, maar daar heb se. je een keuze in. Ja. Iedereen heeft een keuze in uh, wat je ze wil aanpassen. Oh. Of niet? Ja, soms nee. kan het. Je kan niet alles meer aanpassen. Nee, je nee. kan niet alles meer aanpassen. Nee. nee. nee. nee. Maar uh, ik heb een hoop collega's uh, binnen heel blijven, ook om me heen, uh, 70 plus, uh, 80 plus. Die nog heel veel energie ervaren door de voeding te gebruiken. Ja, dat is maar net wat je, wat je wil. En of je op zoek bent naar meer energie. Maar ja, het is meer dan dat. Het is ook je leven aanpassen. Geen alcohol meer ja. drinken, tenminste. Wat uh, nou, niet, zo. Het was, ja. nou, in ieder geval minder. Ja. Minder, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Dus dat... Uh, ik denk dat, ja... Kijk, af en toe een wijntje moet prima kunnen. Maar ja. zit je natuurlijk uh, een paar dagen in de week uh, heerlijk aan een uh, glaasje. Leswijn, ja, ja. Ja, ja. Dan uh, is ja. het wel uitdagend om uh, resultaten te behalen. ja. ja. Ja, je moet het willen, dat geloof ik ook in. Ja. Dat is denk ik heel belangrijk. Ja. Dus je moet ergens door getriggerd worden? Dat kan, ja. Ik ja. had het dat ik bij de schommel of bij de glijbaan stond met mijn dochter en uh, dat zij naar beneden wilde. En ik dacht echt, oh, ik heb de energie eigenlijk niet om haar ja, ja. te helpen. Ja. En toen dacht ik, ja, er moet, er moet iets gebeuren. Ik wil nog een derde kind, dan kan ik daarna ja. helemaal niet meer nee, functioneren. Dus toen ben je getriggerd, ja, dat ja. geloof ik ja. ook. Ik denk dat dat belangrijk is, ja. ja. Maar dat houdt wel in dat je een, een, een levensverandering krijgt. Je, je moet wel anders ja. gaan kijken naar je voeding, naar je bewegen. Naar, ja, ja, ja. Weet je, de, ja. De, de, je valt niet, niemand valt zomaar af. Nee, dat is meestal ook geen goed teken als je nee. ineens een kilo Nee, krijgt, dat dan, is slecht inderdaad, ja. Ja, ja, ja. Ja. ja. Dan is er iets goed voor. Ja. Ik dacht vroeger als je ouder wordt, dan word je zelf slanker, maar... Dat is niet zo. <laughs> is niet zo... Nee. Nou, ik weet niet hoe je er vroeger uitzag, maar het is niet dat jij... De... Nog mooier. Nog mooier, ja. ongelooflijk. Ah, nou ja, mijn, mijn, mijn moeder, toen ze begon te dementeren, ging ze wel heel hard afvallen, afval, omdat ze geen trek meer kreeg. Ja. Dus oh, ze ja. ging stoppen okay. met ja. eten. Ja. En ja. dan gaat het wel heel hard. Maar of dat ja. nou de manier is, dat... Uh... En die injecties waar je veel over hoort tegenwoordig, <laughs> ja? Ja, ik, ik heb geen idee. Nee, nee. Heb... het werkt wel, zeggen ze. Ja, maar ik, ja, ik hoor ook weer verhalen dat als je stopt dat het dan gewoon weer erbij komt. Dus ja, uh, dat is ook wel waar, ja. En is. Is ik weet niet wat het uiteindelijke eindresultaat is. Ik weet niet hoe je dan over twintig jaar, of je daar nee. last van krijgt of niet. Ja. Ja, ik ja, ik meest... geloof in het kader als het uh, te mooi is om waar te zijn, uh, is het meestal te mooi om waar te zijn. Ja, maar dat goed, klopt, ja. Ja, ja. Dat, uh, ja. Daar zijn maar, de meningen over verdeeld en ja. iedereen mag dan zijn eigen mening in hebben. Maar ik ga mezelf niet uh, injecteren. Nee. Dat, uh, ja, sommige mensen gaan heel ver, bijvoorbeeld die Sanger Share. Ja. Die heeft die onderste zwevende rib laten ja. weghalen. Oh, ja. Ja. ja, die heeft naar zo'n Ja. Mooi, hè? Ja. Nee, vroeger. mooi. Kijk, mooi, naar, die, <laughs> kijk naar, naar de oude films. Kijk naar hoe, hoe die corsetten werden aangetrokken. Ja, ja zo. In ja, was principe ook. druk je dan ook dat zwevende rib druk je weg. Oh, kijk, okay. en dan, daarom hebben die vrouwen in die tijd... Echt die, die, die, die ja, ja, ja. kijk ja, Ze vielen ja. wel flauw om de havenklok, maar er was wel weer een hofdame die ze overeind. Ja, of, uh, en een ja. beetje wapperen met een waaier ja. helpt nog wel eens. Ja. Maar je kon geen adem meer halen. Dat is, nee. wel, dat is wel een dingetje. Maar dat ik ben er wel zonnetje. van overtuigd dat het... Uh, uiteindelijk moet je er allemaal voor aan het werken om uiteindelijk veranderingen in je ja. systeem te creëren. Ja, dat klinkt dus ook ik wel denk, jammer. Uh, ja, dat is ook jammer. Hè? Dat ja, is ook wel teleurstellend. Uiteindelijk ben je de enige die het kan aanpassen. Alleen kun je Klopt. natuurlijk wel ja. uh, een, een voeding vinden die je erbij kan ondersteunen. Ja. En daar is Herbalife er één van. Dus, ja. Um, ja. Oh, er zijn ook ja. anderen wel. Ja, tuurlijk. Ja. Mensen kunnen ook... Uh, je kan ook zelf aan de gang natuurlijk met de hele dag uh, groenten snijden. En uh, bakjes ja, ja. rijst, wat je bij sporters en zo ziet. Ja. Dat kan ook. Maar dan staan mensen uh, ja. maaltijden, hele zondagen te koken. Omdat, uh, dat is waar, ja. ja uh, en dit is apart, een stuk uh, makkelijker, ja. Ja. Ja. Ja. ja. ja, dat is waar, ja. Ik heb nog een nummertje. Ach, gezellig. gezellig. We moeten even opletten, want we moeten er even samenvatten. Dus niet te lang nummer. Niet te lang nummer. Uh, ja? ja, nou, het zijn alle twee uh, drie, drie minuten. Nou, dus. nou. Ja, hierna samenvatting. Rockset, how do you do? I see you comb your hair, and give me that grin, it's making me spin now, spinning within, before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby begin, do your caress honey.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 Perfect skin Well how have you been baby living the sin? even lekker stiekem te de kletsen. Absoluut. <laughs> ik schaam mij. <laughs> Geeft niks hoor. Ik was je aan het afleiden, dus dat is ook niet helemaal ja, Nou, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, Simone, bedankt voor je komst, voor alle informatie. stel de Luisteraars nog even waar ze jou kunnen vinden... en wat jij hun kan bieden. Ja. Nou, je kan me sowieso op de site topgevoel.nl vinden. Daar ja. staan al mijn gegevens. Op dinsdagavond geef ik uh, de cursus... Uh, op de Schipholpoort 40 in Haarlem. Uh, de inloop is altijd vanaf half acht... Uh, tussen half acht en acht uh, meet ik iedereen, iedereen even door op de weegschaal. Um, en dan tussen acht en negen geef ik de cursus. Okay, dus ja. dat, uh, ik ben net wel begonnen met de groep, maar ik heb nog ruimte. Dus mensen kunnen nog komen kijken okay. of ze het leuk ja. zouden vinden. Ja. Ja. Ja. En um, nou ja, daarnaast bied ik natuurlijk uh, voeding en coaching uh, voor degenen die daar de behoefte aan hebben. Ja. Maar als live coach, ja. inderdaad, als dus, -coach. je moet ja. wat willen, je wil je, je, wil je leven veranderen. Ja. En dan ben ik bij jou aan het goede adres. Zeker. Dan is het altijd uh, leuk om met elkaar in contact te komen. Of het ook een beetje klikt met elkaar. Ja, en of ik iets ja. voor iemand kan betekenen. Dus wat ik ook uh, veel doe, is uh, ik geef gratis fitchecks. Dus wil je nou eerst eens weten: van, is het überhaupt <laughs> iets uh, voor ja, mij om. Uh, zijn, zijn de metingen misschien niet helemaal ja. zoals ze zouden ja. moeten zijn. Dan kan je bij mij langskomen. dan meet ik je helemaal door. Uh, neem ik de uh, meting ook door op de cijfers en dan kan ik je eventueel adviezen geven okay. over wat je zou ja. kunnen veranderen. En dan kan je er ook eerst eens over nadenken. Dus het oh, is ook oh. niet meteen een verkoopmoment, maar eigenlijk meer een kennismakingsmoment. Gratis houden. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, dus dat is uh, altijd mogelijk. Ja, nou, klinkt erg goed inderdaad. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, heb je een klein beetje mee kunnen krijgen of... Uh, wat minder sceptisch. Minder sceptisch. Uh, nou. nou? <laughs> ik ben een beetje lui inderdaad, ja. ja. En uh, de noodzaak is nog niet zo groot. Nee, dat maakt toch verschil ja. natuurlijk. Ja. Maar soms ja. denk ik wel eens, nou, het zou wel beter kunnen of zo. Ja. Want, uh, ja. Tussen het midden neem ik nog wel eens een nepje. hè? is ja. een uh, wegvallen inderdaad. Maar ja, ja, dat hoor ik bij al die oudjes. Dat staat ja, precies. <laughs> het is ook een moment dat het zou mogelijk zijn. Ah, ik heb natuurlijk. het met ja. name s'avonds dat ik zo'n wegtrekken krijg, weet je. Zitten we het voor de televisie... Dan kijk ik tv en dan heb ik zoiets van... Ja. Okay, <laughs> heb je ineens het journaal gemist? Ja. ja. Maar jij staat ja. zo vroeg op. Ongelooflijk. Ja, Nog steeds? Vijf uur zo'n oh. beetje. Nee, dus ja. eigenlijk uh, mensen, die, ik kan mensen helpen inderdaad met energie, afslanken, uh, aankomen. Dat doen we ook trouwens. Uh, en sportvoeding ja. Ja. en vitaliteit in het algemeen. Ja. En boven de 18 plus tot ja. oneindig. Ja. Tot oneindig. Ja. ja. Hartstikke ja. mooi. Ik denk, uh, Marja, hartstikke bedankt. Ja, even ja. Simone hartstikke bedankt. En ja. Uh, yeah. We gaan uh, afsluiten met. Uh, Erik Eidel natuurlijk. Met. Uh, Always look on the bright side. Maar, het is maar een heel kort stukje. Super. Thank Always you. look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten.